Goedemorgen, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. De politie in Gelderland heeft een einde weten te maken aan een illegale rave. Meer dan 1500 mensen waren al sinds gisteravond aan het dansen in een leegstaande loods in het dorp Ammerzode. Agenten kwamen op het feest af na meldingen van de buren. Twee afritten van de A2 bij Kerkdriel en Zaltbommel zijn nog altijd afgesloten om te voorkomen dat mensen alsnog richting die raveparty komen. En de opvanglocaties voor Oekraïnse vluchtelingen zitten zo goed als vol. 72 gemeenten zeggen dat ze nu al geen bedden meer hebben of binnenkort vol zitten. Naast onderdak is ook onderwijs lastig te organiseren, zegt deze wethouder. Kinderen moeten eigenlijk eerst naar een NT1-klas om Nederlands te leren. en komen dan door naar regulier onderwijs. Maar de klassen zitten overvol en het ergste is, we kunnen geen leerkrachten krijgen. Er verblijven nu ruim 84.000 Oekraïners in ons land. En met de winteropkomst en het aanhoudende geweld worden nog meer vluchtelingen verwacht. En in China wordt op steeds meer plekken gedemonstreerd tegen de strenge coronaregels. Onder meer in Shanghai en Peking gaan mensen de straat op. Mensen roepen naar dingen als stop de lockdown of president Xi treedt af. De demonstraties begonnen na een brand in een appartementencomplex in een stad in het noorden van het land. Bewoners zaten vanwege covid opgesloten en konden geen kant op toen het vuur uitbrak. Tien mensen kwamen daarbij om. En dan nog een leuk nieuwtje voor alle ruimtevaartliefhebbers. De maancapsule Orion heeft een record verbroken. Het ding zweeft nu ruim 400.000 kilometer van de aarde. Dat zegt de NASA. En nog nooit is een ruimtevaartuig dat voor mensen bedoeld is zo ver van de aarde geweest. Er zit trouwens nog niemand aan boord. Het gaat om een onbemande testvlucht. En over een paar jaar moet Orion voor het eerst in meer dan 50 jaar weer mensen op de maan zetten. Krijg je nog wat weer? Het wordt een regenachtig dagje met maximaal 9 graden. Morgen bewolkt en dan ook wat regen. En dan niet warmer dan 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat er file op de A9, ook maar richting Amstelveen. Tussen Beverwijken, en Rotterdam, Polderplein is de vertraging 10 minuten. Er staat een auto met pech. Tot zover de verkeersinformatie.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 Te doberte porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba el amor que me brindaba el calor y la pasión es la historia del amor como no habrá otra igual que me hizo comprender todo el bien todo el mal que le dio luz a mi vida Pagando la después. Ay, qué noche tan oscura. Sin tu amor no beberé. Para mí fue religión Y en tus pies yo encontraba el amor que me brindabas el calor y la pasión Het historia de un amor como no habrá otro igual que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Lidio lusani bied, apagando la despece. Ay, qué noche tan oscura sin tu amor. Welkom bij ZFM Jazz op deze regenachtige, kille zondagochtend. Ik hoop dat de muziek wat de zon op deze druilige ochtend in uw huiskamer zal brengen. Mijn naam is Jaap Funnekotter en ik ben vandaag de samensteller en presentator van dit programma. Een speciaal welkom voor mijn trouwe luisteraars in Marbella... And also a special welcome as well for our English speaking listeners. Zoals u op de ZFM Jazz Facebookpagina en op mijn eigen Facebookpagina hebt kunnen lezen, draai ik deze uitzending voornamelijk nummers van Franse muzici en Amerikaanse artiesten die in Parijs opnames maakt. Tevens draai ik ook nog wat in de loop van de ochtend wat Latin Jazz nummers. En daar begonnen we dan ook mee, de uitzending. Met het nummer Historia de un Amor. Door Lisa Ono. Lisa Ono, van juli 1962. Uh, we, en het stond op de, op de cd uh, Romance Latino, volume 2. Balladas Romanticas al Ritmo de Bossa Nova. Lisa werd dus geboren in São Paulo, Brazil in 1962 en verhuisde met haar familie naar Tokio op tienjarige leeftijd. Sinds die tijd spandeert ze de helft van het jaar in Japan en de andere helft in Rio. En zoals u kon horen zingt ze behalve in Portugees ook in het Spaans. Een prachtige stem vind ik en een heerlijk rustig nummer om deze zondagochtend mee te beginnen. Als tweede staat klaar een uh, Franse beroemde jazzmuzikus, Stefan Grappelli, uh, die in Europa de jazzviool uh, populair maakte. Het is uh, een nummer wat ik heb gekozen uit de Petersen-Grappelli Quartet, volume 1. Een uh, CD waar Stefan Grappelli de viool speelt, uiteraard. Oscar Petersen de piano. Niels Henning Ørsted petersen bas en Kenny Clark op drums. De CD werd uitgebracht in 2004. Luistert u naar Making Whoopi? van Grappelli en de gitaar werd bespeeld door uh, Herb Ellis. Ik kondigde al aan Franse muziek, ook vokaal. En er zijn ook een aantal bekende Franse chansoniers... die een uitstapje hebben gemaakt naar de jazz. Eén daarvan is uh, Charles Navour. En daar draaien we een nummer van nu in de eerste uur... en ook in het tweede uur komt hij nog een keer langs. Charles Asnavour bracht in 2000 een, uh, bracht hij een nieuwe cd op de markt... getiteld uh, Asnavour 2000. <clears throat> en daar staan een aantal echt fantastisch leuke jazzy nummers op. Uh, waar hij normaal zijn chansons altijd met een groot uh, orkest speelt... Uh, is dit een uh, big band samenstelling... waarin Charles zingt Elle a le swing au corps.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 le rythme dans la peau, dans la peau, la garance Elle a le swing au corps, le rythme dans la peau, elle tient sans effort,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 Elle de le tempo, de tempo de Elle a le swing au corps, disant le diable au corps Et l'amour dans la peau dans la peau la... Ja, Charles Navour als jazzy zingert. Met uh, Ella le swing au corps. Wij zouden zeggen, ze heeft de swing aan de kont hangen. Uh, een uh, Amerikaanse artiest die veel in uh, Europa heeft gespeeld... en uh, zich daar jaren heeft opgehouden, is uh, Chad Baker. Al was het maar omdat... Uh, hij qua politie ingrijpen hier minder last had van zijn heroïneverslaving dan in de uh, States. En in de vijftiger jaren heeft hij een aantal prachtige cd's opgenomen in Parijs. Ik heb hier uh, wat klaarstaan voor u uh, van de cd... Uh, en in de tijd natuurlijk LP uh, Chat in Paris Volume 2. Waarbij we Chad Baker horen op trompet. Gérard Gostin op piano... James Jimmy Bond op bas, Niels Bertil Dalander op drums, een opname van 24 oktober 1955 in de studio Pathé Magellan. Luistert u naar Loverman. Chet Baker en Loverman. Een opname uit zijn Parijse jaren. Uh, dan heb ik nu uh, voor u klaarstaan Philippe Catherine, een uh, Frans-Belgische gitarist. Uh, ik uh, ben best een bewonderaar van hem eigenlijk. En uh, ik heb uh, een prachtig nummer klaarstaan van zijn CD Transparence. Uh, we horen die, behalve Philippe Catherine natuurlijk op gitaar... horen we Diederik Wissels op piano... Michel Herr op synthesizer... Hein van der Gijn op bas en Aldo Romano op drums. Een opname uit 1986, April Blue. draaien we weer wat naar de Latin-kant. En wel naar Stan Gats. Uh, de cd is getiteld Stan Guests with guest artist Laurindo Almeida. En we horen Stan op tenor uiteraard. Laurindo op gitaar. En verder Georges Duvivier-Bass. Dave Bailey op uh, drums. Een opname uit 1963. Samba de Sarah. gitaar van Raul, Laurendo Almeida. Begeleid door onder andere Stan Getz, En we gaan van de gitaar van Laurendo naar weer terug. De gitaar van Django Reinhardt. <coughs> de grondlegger toch wel van de Gypsy Jazz. Uh, ik heb een hele verzameling. Tien cd's. Waar alle verzamelde uh, LP's van uh, uh, Reinhardt uh, op zijn her uitgegeven. En uh, dit is van de laatste CD in die serie, CD 10, Kind of Reinhardt, Stompin' at Decca getiteld. En uh, het is een opname behoorlijk oud. Uh, ik schat hem als ik uh, de labels heb bestudeerd. Tweede helft van de dertiger jaren. En we horen hier naast Django Reinhardt op gitaar. Natuurlijk Stefan Grappelli op viool. Joseph Reinhardt, zijn broer, Pierre Ferret. Eugène Vees op rhythm guitar en Roger Brasset op bas. Luistert u naar Hungaria. Dat was Django Reinhardt met Hungaria. Ja, en we gaan zo van de Franse jazz weer terug naar de Portugees-Braziliaanse Latin jazz. Uh, João Gilberto. João Gilberto uh, op zijn eentje, vocaal en gitaar. Een opname uit 1989. En hij zingt Avarandado. En Avarandado, dat betekent uh, kaal. Ik spreek geen Portugees, dus. Uh, hoe dat uh, allemaal verwerkt wordt in het lied, geen idee. Maar het is in ieder geval een heerlijk nummer om naar te luisteren. Cada palmeira na estrada. Tengo a recostada. Uma minha namorada. Y essa estrada vai dar. Quase nada. Vai fazer o sol levantar. Vai fazer o dia nascer. Namorando a madrugada. Eu e minha namorada. Vamos andando na estrada. Que vai dar. Que costa dar namorada, me enamorada e essa estrada Joao Gilberto. Uh, we gaan weer terug naar wat Frans. Uh, want dat zijn de twee thema's van vanochtend. Latin, Bossa Nova... Uh, jazzachtige nummers... en uh, Frans. Uh, ik heb de artiesten... Tatiana Eva Marie. En wie is dat dan wel? Uh, dat is de Zwitserse zangeres... van de band... Evelyn Jazz Band. Opgericht in uh, 2012 zijn uh, uh, Zwitsers-Franstalig... Uh, met een ontzettend leuke band... die van alles en nog wat brengt... maar met name ook een tribute... Uh, aan de, de uh, zeg maar stijl van de Otclub Club de France. Uh, de bezetting waar we nu gaan naar luisteren... is Tatiana Eva Marie, uh, vokaal, zang dus... Vinny Raniolo, gitaar... Uh, Gabe Terraciano, viol... en Wallace Seltzer... Bas, een opname uit 2019, het beroemde liedje van uh, Charles Trenet, getiteld, uh, en dan moet ik even, ja, hier zit hij, en dat is La Mer. Tatjana Eva-Marie en de Avalon Jazzband La Mer. Uh, een beroemde pianist, de leider van het Modern Jazz Quartet, uh, nam in, uh, op 29 november 1979. Dus uh, bijna uh, twee dagen uh, verder nu deze maand uh, qua datum. in het studio des Champs-Élysées een solo. LP op, getiteld Afternoon in Paris. En we luisteren nu naar het gelijknamige nummer... Afternoon in Paris, John Lewis. Dat was John Lewis. Uh, we gaan weer terug naar het Franse repertoire. Madeleine Perrou trad onlangs nog op in de Philomanie. Ik mocht daarbij zijn en het was een fantastisch optreden. Uh, ze brak door met haar uh, LP of CD Careless Love. En, uh, hoe komt het nou dat zij zo goed Frans zingt? Uh, toen ze zes jaar oud was, ze werd geboren in de US... Uh, scheiden haar ouders en zij vertrok samen met haar moeder naar Parijs... Uh, en daar heeft ze tot van haar e tot haar e gewoond. En ze begon haar zangcarrière toen ze 15 was als straatmuzikant in het quartier latin. Uh, vandaar het nummer wat ik nu van haar ga draaien dadelijk. Madeleine Peru hoort u, vocaal gitaar. Larry Goldings, uh, piano, Hammond orgel of Celesta afwisselend op deze cd. Dean Parks, gitaar. David Pilch op bas en Jay Bellerose op. Drums, een opname dus uit, 19, uit 2004. Het was gelijk een smash hit. We luisteren naar Madeleine Peru met G2 Amour. En ik au-delà des mers, là-bas sous le ciel clair Il existe une cité au séjour en chant Mon pays et Paris. Uh, we komen alweer aan het laatste nummer, beste luisteraars, van dit eerste uur. En daarvoor heb ik klaarstaan Poncho Sanchez. Poncho Sanchez, uh, geboren in Laredo, Texas, is een, uh, zoals we dat noemen, een American conguero. Een uh, conga player. Een uh, man die de congas bespeelt. En daarnaast zingt hij ook. Hij is ook de leider van zijn eigen Latin Jazz Band. Uh, en qua stijl van zingen is het uh, een salsa man. Uh, in 2000, alweer een tijd geleden... Uh, kreeg hij een Grammy Award voor de Best Latin Jazz Album... voor de LP-CD Concord Picante. Goed, genoeg inleiding over Poncho. Je moet hem eigenlijk horen. En uh, Poncho, vocaal en Conga's... wordt verder begeleid door Ray Vega op trompet. Uh, tomba, uh, dan uh, Piet Escovedo, uh, Tim Baals, Oscar Leon... Poncho Sanchez, Arturo Zoderval en Dave Valentin. Allemaal op uh, zang, een zangkoordje, een vocals. Uh, opname, 26 september 2000, van uh, Jam Miami... Beluisteren we naar Besame Mama. De Buena Vista Social Club-achtige geluiden. Beëindigen we het eerste uur. Ik hoop u allemaal weer aan te treffen na het nieuws en de boodschappen.